Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Schippers wil dat partijen in de zorg... zelf voorstellen doen voor bezuinigingen op het basispakket. Het kabinet wil daar anderhalf miljard op bezuinigen. Tot nu toe adviseert het college voor zorgverzekeringen daarover. Maar die adviezen worden telkens afgewezen, zei Schippers in Buitenhof. Zo kan het volgens haar niet doorgaan. Ze geeft nu artsen, patiëntenorganisaties en andere partijen in de zorg... een half jaar de tijd om aan te geven wat er volgens hen uit het pakket kan. In Mali is weer een zelfmoordaanslag gepleegd. Een terrorist blies zichzelf op bij een checkpoint bij Gao. Een Malinese militair raakte gewond. De aanslagpleger kwam zelf kwam ook om het, leven, kwam om het leven. Het was de tweede zelfmoordaanslag in Mali... sinds de Fransen samen met het regeringsleger van Mali... de islamitische rebellen in het offensief trokken. Afgelopen vrijdag was er bij hetzelfde checkpoint ook al een aanslag... en daarbij raakte een Malinese militair lichtgewond. In Helmond is een automobilist aangehouden omdat hij dronken achter het stuur zat te slapen voor een stoplicht. De auto stond stil met de draaiende motor. De politie heeft de man wakker gemaakt en meegenomen naar het bureau. Maar tijdens het afnemen van een ademtest viel hij opnieuw in slaap. Daarop is bloed afgenomen om het alcoholpromilage van de man te kunnen bepalen. Toen de man weer wakker was, is zijn rijbewijs ingenomen en is er procesverbaal tegen hem opgemaakt. Irene Wüst heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Insel goud gewonnen op de 3000 meter. Zilver ging naar Diana Valkenburg en de Tsjechische Martina Sablikova werd derde. Wüst won niet eerder tijdens wereldbekerwedstrijden de 3000 meter. En FC Utrecht heeft thuis met 3-0 verloren van NEC. De club uit Nijmegen kwam al na een kwartier op voorsprong door een doelpunt van Platje. In de 85ste minuut scoorde Valkenburg en in blessuretijd maakte Boymans er 3-0 van. Dan het weer.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 Doe de impactcheck op www.overopiban.nl en bekijk welke maatregelen uw bedrijf moet nemen. Overopiban, hou er rekening mee. Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op audi.nl. <middels> Goedemiddag, waar zullen we beginnen? In Amsterdam, Ajax tegen Roda. tegen lucht. Nog altijd 0-0, maar tijdens het nieuws wel die ene counter... waar Roda op hoopte. Donald weg vanaf de rechterkant. De voorzet was eigenlijk zo leek het goed voor Lebedinsky... maar nog net kon vermeer met de vingertoppen... de bal boven het hoofd van Lebedinsky wegslaan... zodat er geen vrije kopkans kwam. Dat was de counter die Roda graag wilde, maar hij werd niet verzilverd. Aan de andere kant zo even nog een aardig schot gezien van Eriksen... maar ook die gingen niet in. 0-0 nog. Feyenoord AZ, Andy. Heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Nu AZ in de aanval, maar de hoekschop levert niets op. Bijna 2-0 voor Feyenoord na een prachtige aanval. Pelle legt hem terug op Boetius En die lijkt te scoren, maar de vingertoppen van Esteban haalden de bal nog uit het doel. 1-0 dus. Feyenoord leidt door het doelpunt van Boetius. En in de Jupiler League is Volendam tegen Telstar op 2-0 gekomen. Ook de tweede Volendamse goal werd gemaakt door Muren.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 those ideas in your There's jobs for that This running with the Joneses Boy just ain't where it's at You're gonna come back around To the sad, sad truth The dirty Lord down Got you thinking like that we kennen van What Can I Say en de Lido Shuffle, Boscax en Lowdown. Ajax, Roda JC, geen onderbrekingen. 0-0, Bas Tichler. Ja, het is er een beetje uit. Het uh, eerste kwartiertje was Ajax in een wat hoger tempo nog wel gevaarlijk en dreigend. Dat is er eigenlijk daarna wat minder van gekomen. Frank de Boer is ook wat ontevreden, is er maar bij gaan staan. Ziet nu wel dat Eriksen met een hele simpele balaanname wielaard voorbij loopt aan de zijkant. En dan contacthoek met uh, De Jong... Dat contact komt er wel. Maar de jong wil de bal breed leggen voor Fischer. En dat lukt dan niet. En nu komt Roda wel met veel mensen. Waarbij Ramzi aanspeelbaar is. En aan de zijkant Huberts wordt gezocht. Mitchell Donald is mee. En ook Lebedinski komt. De bal gaat terug. Het strafschopgebied in. Dan moet Ramzi schieten met rechts. En die schiet hem erin. En het is 1-0 voor Roda J.C. Na 38 minuten. Het is zo'n kans waar Roda op wacht. Je weet dat hij komt. Hij kwam zo even eigenlijk ook al. Toen werd hij niet afgedrukt. Omdat Lebedinski Net niet met zijn hoofd bij de bal komt waar Vermeer nog de vingertoppen tegen kreeg. Nu wil Vermeer de bal nog wel tegenhouden. Maar duikt hij er eigenlijk een beetje overheen. Dat ziet er niet heel gelukkig uit. En Adil Ramzi, 35 jaar... Hij maakt zijn tweede goal van het seizoen, maar hij zal deze langer onthouden dan de eerste. Want hij zet zijn ploeg Roda hier vlak voor rust op een 1-0 voorsprong. Dat is tegen de verhouding in, maar dat dient dus wel de aantekening bij gemaakt te worden. Dat Ajax een uh, goed eerste kwartier gespeeld heeft, maar daarna zo ver is weggezakt. En het tempo zo ver heeft laten zakken, dat je ook wel ergens aanvoelde komen dat Roda er vroeg of later een keer uit zou komen. Dat dat bij de... Nou ja, niet eerste de beste keer, maar de tweede keer doeltreffend is. Ja, dat geluk moet Roda dan ook hebben. En de kunde, dat niet vergeten. Want Ramzi neemt de bal in een redelijk vol strafdomgebied keurig aan. Controleert hem en schiet hem van dichtbij langs de keeper. En zo is de tussenstand in Amsterdam ineens verrassend. Ajax, Roda, Ramzi 0-1. En wat kan AZ met die achterstand in Rotterdam tegen Feyenoord, en die? Ja, want Feyenoord kan hele goede zaken doen op deze zondagmiddag. Want als Feyenoord wint en de anderen verliezen punten om, hem heen, om hen heen. FC Utrecht is al drie punten kwijtgeraakt. Twente moet nog een zware uitwedstrijd tegen Pexwolle. en Ajax. En mocht Feyenoord winnen, dan kunnen ze zomaar op de tweede plaats terechtkomen na vanmiddag. Maar dan moeten ze dus winnen. 1-0 de voorsprong. Die staat er wel voor Feyenoord. Doelpuntenmaker Jean-Paul Boetjes met een hele mooie. Maar AZ probeert wat terug te doen. En nu via Gudmundsson aan de linkerkant. Heeft de bal gekregen van Elti door. Goedmoedson speelt de bal even terug op Gorter. De linksback die meekomt weer terug naar Goedmoedson. Moet de voorzet gaan komen vanaf die linkerkant. Komt die bal, goede bal voor het doel. En met heel veel moeite eh, kan eigenlijk niemand erbij. Want iedereen duikt en eh, kopt de bal in ieder geval niet weg of in het doel. En dan eh, komt de bal helemaal aan de linkerkant terecht. Waar eh, Marcellus de bal oppikte maar er niets eh, goeds mee kan doen. Is het Boetius die eh, de bal heeft geprobeerd om door te spelen op Klaasje. Lukt dat? Nee, immers zit er wel tussen. Wordt even opgevangen. Hij geen vrije trap. En dan mag Overton, die nog weinig heeft laten zien in deze wedstrijd. mag met de ballen vandoor. Speelt er op Maher. Maher nog altijd. Maher nog altijd. Heeft uh, uh, Matthijs tegenover zich. Schiet. Maar oh, wat jammer zeg voor Maher. De bal gaat uh, naast het doel. Omdat Erwin Mulder er nog aan zit. Het schot met links was een uitstekend schot. Uh... Matthijsen bleef kijken naar de bal en bleef kijken naar de bal. En zag dan opeens een, een fikse uithaal van Adam Maher... die zelf nu met rechts de hoekschop vanaf de linkerkant mag gaan nemen. De vijfde hoekschop voor AZ al in deze wedstrijd heeft nog niet veel opgeleverd. Daar komt die hoekschop Komt bij de eerste paal terecht. Wordt weggekopt door Martens Indy wel weer ten koste van een volgende hoekschop. Hoekschop nummer zes voor AZ. En zo komt AZ toch weer een beetje terug in de wedstrijd. Hadden ze in de eerste tien minuten van de wedstrijd het middenveld in handen. Daarna hebben ze dat een beetje uh, weg laten glippen. Maar her met de hoekschop voor het doel. Ach jongen, het staat uh, uh, Hendriksen. Die staat een beetje te pitten. Die krijgt de bal tegen zich aan. Maar gaat de bal de hele verkeerde kant op. Wordt wel opgepikt weer door AZ. AZ probeert wat terug te doen. 40 minuten gespeeld. Bijna 41. Feyenoord leidt met 1-0. Ajax staat achter met 1-0 tegen Roda. Bas. En hoe gek het klinkt, dat zijn ze tegen Roda wel gewend. Want uh, dat gebeurde in Kerkrade dit seizoen ook. Toen was het heel lang 1-0 en sloeg Ajax in de laatste 10 minuten toe. En won het nog met uh, 1-2. Terwijl Cuenca nu van afstand probeert te schieten, maar het schot geblokt. Nu is het dus 1-0 door een goal van Ramzi. Voorseizoen hier in de Amsterdam Arena won Ajax met 4-1. Maar stond het door een goal toen van Malki ook heel lang met 1-0 achter. En toen kwamen er drie van Ebesilio en 1 van Anita. Dus uh, dat zijn wel dingen om even te onthouden ingooi voor Ayers gaat er komen aan de linkerkant van het veld. Als Eriksen mag uh, gaan gooien. En de bal in de, op de borst komt van de Jong. Die staat op de punt van het strafschopgebied Korte 1-2 met Eriksen krijgt hij de bal terug. Laat het uh, toch aan Eriksen over. Die moet nu een voorzet geven. Scheun als enige voor het doel. Die komt op de paal. En daar is de keeper eigenlijk al geklopt. Maar de paal brengt dan redding. Nou is Schöne niet degene die je meteen in de gaten houdt als het op koppen aankomt. Maar nu goed gesprongen, goed getimed. Maar op de paal de aanval op nog door. Via Cuenca met een aardige actie vanaf de linkerkant. Zet de bal opnieuw voor. Mooisander wil de bal van afstand inschieten. Nadat hij eerst door Roda werd weggewerkt. Want dan komt hij via het hoofd van Donald wat verder weg. En belandt opnieuw over de zijlijn. Maar de paal staat een doelpunt van Lasse Schöne in de weg. Dat is dan eigenlijk de grootste kans die Ajax krijgt. Zeker in de laatste 30 minuten. Nou eigenlijk sowieso natuurlijk wel. 42,5 minuten op de klok. 0-1 nog altijd door de goal van Ramzi. Maar Ajax was er dichtbij, maar dat is niet genoeg. Van terug naar Andy Houtkamp. Zo vlak voor de rust Feyenoord tegen AZ. 2,5 minuut nog, Feyenoord leidt met 1-0, is weer in de aanval met Immers. Maar die krijgt de bal niet onder controle en dan kan Overtoom hem uh, oppikken. En wat doet hij ermee? Heel weinig. Hij raakt de bal kwijt aan uh, Jan En Via Klaasie gaat de bal naar Vilena. Feyenoord weer even met een runnetje, maar Vilena houdt in. En speelt de bal terug naar Klaasie. Klaasie naar Matthijs. En Matthijs nu op de helft van AZ in de voeten van Boetius die een uitstekende wedstrijd uh, in ieder geval eerste helft speelt. Prachtig doelpunt, maar verder ook heel veel dreiging uh, uh, uitstraalt. En uh, uh, Dirk Marcellus, de rechts Bek van AZ heeft het ontzettend moeilijk tegen die jonge jongen van Feyenoord. 1-0 dus de voorsprong. Klaas heeft de vrije trap in de voeten gekregen. Speelt hij in de voeten van Verhoek. Nog niet echt opvallend geweest in deze wedstrijd. Gaat de bal naar Jan Maat. Jan Maat met een paar mensen tegenover zich. Zoekt iets wat verlichting en vindt hij bij Verhoek. Verhoek gaat lopen met de bal. Speelt hem in de voeten van Pelle. Maar die wordt goed afgedekt. En dan kan Hendriksen de bal oppikken. Speelt hem even terug op Marcellus. Marcellus naar Viergever. En zo gaan we langzaam. Richting de rust. Nog anderhalve minuut. Feyenoord leidt door dat doelpunt van is Nog altijd met 1-0. Ajax en Roda gaat ook richting de rust. Bas. Een minuutje nog over van de officiële speeltijd. 0 voor Ajax. 1 voor Roda. Gemaakt door Adil Ramzi. Na de tweede, maar dit keer dus wel goed uitgevoerde, Flijmscherpe counter. Ajax via Schöne aan de bal. Maar zijn paas komt niet in de buurt van Cuenca. De bal is veel te hard en rolt door. In de handen van Filip Kurto. Zo even dus gered door de paalde keeper van Roda. Na de kopbal van Lasse Schöne. Kurto trapt en zoekt dan naar Lebedinski op de helft van Ajax. Die ziet de bal met een noodgang over zich heen zeilen. En die komt weer in de handen van de doelman. Aan de andere kant het Vermeer die snel uitrolt. Ik kijk intussen of er een vierde official nog een bord omhoog gaat houden. Of dat het bij deze 45 minuten blijft. Daar lijkt het eerlijk gezegd wel op. Dat zou betekenen dat Ajax nog 25 seconden heeft. Om te kijken of er in de eerste helft nog wat mogelijk is. Het bal bezit voor Eriksen. In de as van het veld. Op een meter of 40 van het doel. Kiest voor de zijkant. Waar Mojsland nu als een soort linkshalf. Het middenveld kon versterken. Waardoor de ruimtes eigenlijk nog kleiner worden. Paulsen daar wordt aangespeeld. Kouwenka wat is gaan zwerven in het midden uitkomt. Twee handige trucjes. En dan gaat hij over de knie bij Donald. En levert dat Ajax een vrije schop op. In de slotseconden van de eerste helft. Een meter of 35 van het doel. Er komt toch een minuut extra tijd bij. Die loopt dan inmiddels. En dit zal dan een van de laatste kansen voor Ajax worden. Ajax Roda is in de extra tijd van de eerste helft nogmaals 0-1 door de goal van Ramsey. En Eriksen ziet zich geconfronteerd met een driemansmuur uit Limburg, waar de kleine Bonifacia, de grote Donald en de, laten we zeggen, middelgrote Ramsey in gaan staan. Die staan op de rand van het strafschopgebied. Daardoor Gusse Bajuk de scheidsrechter nu naartoe geduwd. De keeper zegt, wat mij betreft staat het goed. Eriksen gaat aanleggen. Er staan er vijf van Ajax in het strafschopgebied om eventueel wat een afval van het bal. Wat te doen? Die bal komt ineens op het doel. En wordt dan door de keeper Kurto met moeite gered. De bal is niet hoog van Eriksen. Gaat wel langs de muur en er zit nog een vervelend stuitje in. Waardoor de doelman Korto er nog alle moeite mee heeft. Dat levert uiteindelijk Ajax een hoekschop op. Hoekschoppenverhouding 7-0. Maar dat zegt allemaal niet zoveel. Hoekschot nog van uh, Eriks opnieuw. Bal zwak. Heel laag. En dan uh, wordt hij door de Jong aangeraakt. En die tikt hem over de achterlijn zonder dat daar gevaar bij ontstaat. Een fluitconcert van het publiek dat een minuut of tien aardig voetbal van Ajax heeft gezien. In het begin van de wedstrijd daarna heeft gekeken naar een wedstrijd zonder tempo. En een wedstrijd waarin Roda met een goede counter op 1-0 kwam via Ramzi. En dat is dus de ruststand in Amsterdam. 0-1 dus daar in de arena. Inmiddels rust in de Kuip. Feyenoord tegen AZ 1-0 door een goal van Boesius. En eerder vanmiddag eindigde Utrecht tegen NRC in 0-3 door goals van Platje, Valkenburg en Boymans. Straks om half vijf nog Pek volle tegen FC Twente... en inmiddels ook rust in de Jubiläer League bij Volendam tegen Telstar. Het is daar 2-1 geworden. Doelpunt voor Telstar wordt gemaakt door Matu Siwa. Going down, you go. 2,5 jaar geleden een dikke hit voor Eliza Doolittle en Pack-Up. Wedstrijd die al afgelopen is. Utrecht NEC 0-3, zoals al eerder gezegd. Patje, Valkenburg en Boyermans. Het gaat goed met NEC. Vorige week de belangrijke wedstrijd tegen Vitesse gewonnen. Nu in en van Utrecht met 3-0 winnen. Frank Wilaert in gesprek met de winnende trainer, Alex Pastoor. Alex, um, drie zegens op rij. Vorige week heel tevreden over de eerste helft. Ik denk deze week tevreden op een kwartier na. Het eerste kwartier na rust. Dus uh, wat een wilde allemaal ineens? <laughs> nou, ineens. Daar moeten we wel elke dag uh, ons best voor doen. Uh, maar uh, wat je zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Het eerste kwartier na rust, toen uh, ons voetballende aandeel was... Uh, was heel laag... Uh, Terwijl we eigenlijk van tevoren wisten, ja, weet je, je weet wat er in die andere kleedkamer gebeurt. Je weet wat je kunt verwachten. Nou, in het verdedigende opzicht gingen we daar redelijk mee om. Want we gaven daarin niet zoveel weg. Voetballend was het, was het tekort. Maar in dat verdedigende, daar horen ook afgeslagen ballen na situaties bij. En er waren twee ballen die, ja, dat waren natuurlijk wel gigantische kansen. Ja, en, en die hadden er ook zomaar ingekund. Dat terwijl jullie het voorrust eigenlijk al hadden moeten afmaken. In ieder geval het verschil veel groter hadden moeten maken. Ja, dat, dat vond ik ook. Uh, ik vond namelijk dat we. Uh, ja, dat, uh, dat we goed speelden. En goed speelde bedoel ik mee. Dat, uh, zoals we wilden verdedigen, dat kwam er uitstekend uit. Utrecht werd continu op elk plekje van het veld onder druk gezet. Maar ook als we zelf de bal hadden, dan, uh, ja, dan konden we steeds uh, één of twee vrije mensen vinden. Nou, het aantal kansen dat we bij, daarbij kregen, vond ik eigenlijk te laag. Uh, maar goed, uh, als je die maakt, dan, uh, dan kun je zomaar met twee of zelfs drie voor voorstaan. Met de rust al in. Nou, dat heb ik ook tegen de jongens gezegd in de rust. En Je moet veel meer doen om het allerbeste eruit te halen. Niet zo snel tevreden zijn, omdat het nou toevallig 0-1 staat. Dat had ook net zo goed 0-2 of 0-3 kunnen zijn. Nou, en Na dat eerste kwartier in de tweede half waren we daar wel doorheen. Um, wat een lekker koppeltje heb je nu ineens met Koolwijk en uh, Valkenburg. Die je nu ook kunt inzetten. Uh, ja, nou ja, er doen natuurlijk nog veel meer mee. Maar uh, de, de reden dat we op spelers als, als Erik en op Ruud uh, vallen, dat is dat ze een doelpunt kunnen maken. Nou, Dat bewijzen ze regelmatig. Ja, en, en, en nu, ja, ik kan zeggen toevallig, maar ik kan ook zeggen niet toevallig. Bewijzen ze dat ook weer. Um, maar goed, het, het aandeel van Erik is natuurlijk ook in het, uh, in het doorvoetballen aan de, aan de voorkant van het veld, is, uh, is heel behoorlijk voor onze ploeg. Nou, dat zijn dingen waar ja. Je zit nu in de positie dat je veel keuzes kunt maken. En, uh, en ik vind dat dat wel aantal dat het beste bij ons naar boven gebracht wordt. En Boymans vorige week beslissend. Deze week maakt hij toch weer een doelpunt. Hij lijkt wel bevrijd. <laughs> nou ja, uh, ik zei, weet je, je hoeft maar twintig minuten. Het zou prettig zijn als je er eentje inschiet. En uh, Ik moet zeggen, dat zei ik tegen Erik ook. Ik ga je er zo uithalen. Je hoeft nog maar een paar minuten. Als je er nog even een inschiet, dan uh, zijn we klaar in. Ook hij hield zich aan die afspraak, dus dat hou we maar vol. Alex Pastoren naar de 3-0-overwinning van zijn NEC in Utrecht. Het zitten Nederlandse wielrenners niet mee in voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen. Het volgende slachtoffer heet uh, Bram Tankink en we gaan dus even met hem praten. Bram, goedemiddag. Goedemiddag. Lek, lekker aan treden in Mallorca en toen? Ja, ja we waren net een uur onderweg en we reden door een dorpje. en, en uh, Ja, rechts-links en we rijden eigenlijk een kruispunt op en we moesten linksaf. En... Uh, het huizen door en er zijn mijn auto's aan de kant geparkeerd. En ik rij ook nog aan de rechterkant van de rennen naast mij. En ja dan komt de auto in een keer, die kwam echt heel hard aanrijden. Ja, We zien hem eigenlijk niet. En ik ben eigenlijk net te laat met remmen en ik heb de klap erop. En ja, gelukkig rij ik eigenlijk tegen zijn voorlamp aan, waardoor ik tegen zijn zijkant van die auto klap. Maar met mijn schouder. En ja, daarbij breek ik mijn op in. Ja, want dat is in ieder geval duidelijk, want uh, volgens mij wordt je in Nederland nog verder onderzocht, hè, Morgen? Ja, en kijk, ze hebben hier foto's gemaakt en het, uh, ja, het is gebroken. En dan gaan ze in Nederland kijken waar ja, wat we het best mee kunnen doen. Uh, ik heb trouwens een plaatje op zitten van een eerdere breuk, dus ze zien of ze er nog een plaatje bij kunnen zetten. En uh, ja, goed, dus, uh, daar zit afwachten. Maar ik hoop het. Uh, en als dat gaat, dan, dan touw je op zich wel redelijk snel weer terug op de dingetje. is wel de ervaring van heel veel andere renners. Ja, maar wat, wat, wat is snel? Uh, nou, niets met een week. Hoop ja. ik toch? Oké, okay, maar ja, dat is, dat, anders, anders is, ja, anders is het porseizoen, porseizoen natuurlijk wel een heel groot Zitten Ja, het zit, het zit dus, de Nederlandse renners niet mee hè, op dit moment. Nee, dat kun je wel zeggen. Dat is echt uh, heel dramatisch. Ja, maar ja, ja, de, ja, ja dat dus ja, hoe dat normaal is. Dus, het is te neu. Dus, uh, iedereen heeft zijn eigen verhaal of zo. Ja. Ja, maar ik bedoel, uh, je, je, je bent aangeslagen, maar voor de rest al, het, het kan dus allemaal nog wel meevallen. Ja, zeker. Ja, yes, ik ben nu inderdaad aangeslagen, maar uh, euh, na morgen weten we meer. En ik, ben wel, ik zit wel voor goede moeite dat het, uh, dat het snel, uh, snel opgelost gaat worden. En dan, ja, het is nu even heel pijnlijk, maar uh, het gaat goed komen. We wensen je sterkte ja. en uh, ja, ook, ook, ook morgen bij het nader onderzoek van die, uh, ja, van die gebroken uh, sleutelbeen. Dank je wel. dank je wel. Van Bram Tanking gaan we naar iemand die uh, zich wat dat wel heel goed voelt. Irene Vust, die lijkt een week voor het WK in de juiste, juiste vorm. Ze won bij de Wildbekerwedstrijden in Insel gisteren al uh, de 1500 meter. En vandaag was ook met afstand de beste op de 3 kilometer. Voor Vuust overigens de eerste Wildbekerzegen op deze afstand. Nou, ik was blij mee. Het was uh, toch wel lastig om weer in de eerste red te starten. Omdat je toch niet helemaal weet hoe de condities zijn. En, en begon de eerste vier rondjes waren heel erg uh, goed. En in de laatste twee was het toch een beetje veel val. Maar goed... Uh, de omstandigheden zijn ook gewoon zwaar, en als je dan ziet dat niemand aan je tijd komt, dan, uh, ja, dan ben je heel erg blij. En uh, dan uh, sta je er goed voor zo'n week voor de WK. Ja, het is ook meteen een hele memorabele zegen. Ja, ik heb nog nooit een uh, wereldbeker over drie kilometer gereden. Wel uh, olympisch kampioen geworden, maar dat niet hè? Ja, wel olympisch kampioen, wel wereldkampioen op drie kilometer, maar nog nooit een wereldbeker zege. Dus, uh, eens moet de eerste keer zijn. Maar dan ook vanuit de eerste rit, dat gebeurt ook niet zo vaak? Nee, dat, dat gebeurt zeker niet zo vaak. Maar ja, goed, dat krijg je natuurlijk als je begin van het zo mist. En, Kijk, ik weet natuurlijk wel dat ik een hele goede 3 kilometer in de benen heb. In, op het EK reed ik ook een hele goede 3. Dus uh, maar het is dan wel lekker als het te weeg voor de WK. Als je dan en een 1500 en een drie kilometer wint. Dan uh, ga je toch wel met een goed gevoel uh, richting AMA. Ja, en allebei vanuit de eerste rit. Want gisteren ook op de 5,400 meter. Dat is toch wel apart. Ja, nou ja, goed. Ik heb wel vaker uh, mooi in het begin gereden. En, uh, en gewonnen. Denk aan uh, Turijn of uh, Vancouver Moest ik ook als eerste van de favorieten. Dus ik heb er op zich uh, geen problemen mee. Alleen... Uh, ja, het is uh, toch altijd even wennen, maar uh, pak We, het uit. Wist jij ook meteen na afloop van je rit dat het een goede was? Want ik denk van die gaat hier op het barenkoor weg. Die probeert hier een barenkoor te rijden en dat lukte niet. Nou nee, ja, dat ging ik inderdaad voor. Alleen nou, dat lukte niet. En de laatste ronde waren. Uh... We waren daardoor een beetje, ja, een beetje veel verval en uh, hadden we op zich ook wel ingecalculeerd. Ja, het is toch een tijd geleden dat ik drie kilometer heb gereden. Maar uh, dan moet je weer even wennen en even, even in het diepe zeg maar, in het rooien. Maar uh, ja, goed, uh, dan rijden en dan denk je ja, 4-2 is sowieso een hele goede tijd. En dan denk je ja, misschien Sablikova of Beckert. Alleen uh, ja, als ze dan uh, ja, beginnen al zoveel verliezen op mijn schema, dan, uh, ja, dan zie je dat uh, hun er zelfs niet aankomen. Want is het nu zo dat jullie zo goed zijn, want Valkenburg wordt hier tweede, wat ook apart is eigenlijk. Als je de namen Sablikova en Pekstein en Beckert altijd hoort, is het vertekend of helemaal niet? Nou ja, ik rij zelf wel gewoon een hele goede tijd. 4.02 is gewoon, uh, ja, is gewoon een hele goede tijd. En, ja, ik, maar als je kijkt naar Sablikova, die heeft natuurlijk ook wel heel vaak in het verleden V2, V3, 4.3, 1 gereden. En uh, Beckert ook wel. En Liana rijdt ook gewoon een hele sterke. Dus ja, ik weet niet, ik denk dat het... Uh, ja, dat ze op die koper wel eens beter is geweest. En het ook. En Diana rijdt gewoon heel sterk. En ik rijd gewoon heel sterk. Keren wij even terug naar FC Utrecht tegen NEC. Het werd 0-3 in Nieuw-Galgewaard. Een flinke tegenvaller voor Utrecht, dat zo goed bezig was. Opgeklommen naar de vijfde plaats. En dan met 3-0 thuisverliezen van NEC. Frank Wielaert in gesprek met de trainer van Utrecht, Jan Wouters. Wat een rotploeg, hè Jan, dat NEC. Ja, dit seizoen wel. Je hebt wel eens ploegen in een seizoen die... Je... Wat minder liggen en uh, ja, het blijkt dat er dit seizoen NEC is. Uh, uh, de laatste wedstrijd die we verloren hebben, is ook NEC uit. Dus wat dat betreft uh, uh, zijn we wel aan een goede reeks bezig, maar ja, vandaag uh, is dat niet gelukt. En ze hadden jullie goed in de tang in de eerste helft uh, en jullie kwamen daar maar niet onderuit. Waarom lukte dat niet? Nou, ik vond dat we de eerste helft uh, nerveus voetbalden, niet ons uh, gebruikelijke niveau haalden. Uh, er kwam dat we te veel uh, op, op één kant bleven hangen... niet de ballen snel uithalen, andere kant zoeken. had ook te maken met het, uh, het druk zetten van nek, wat, wat ze prima deden. En daar hadden we vandaag geen antwoord op. Uh, wat we normaal gesproken uh, wel hebben. Maar, maar ja, vandaag lukte dat helaas niet. Even het eerste kwartier na rust. Uh, ja, ik wil niet zeggen dat jullie controle hebben, maar jullie hebben wel het tempo. Jullie dicteren op dat moment uh, uh, de wedstrijd. En dan moet eigenlijk die goal vallen. Ja, ik vond wel dat we uh, ik denk de eerste half uur uh, de controle hadden. Uh, uh, Nek uh, in die periode is, is weinig bij ons in de buurt geweest. En we, we krijgen twee goede kansen. We krijgen mogelijkheden op, op een laatste voorzet die niet goed komt. oké, okay, hij valt dan niet. En, uh, ja, uiteindelijk gaan we één op één spelen en nemen we alle risico's. risico. En toen kwam Nek er wel een paar keer gevaarlijk uit en, en geef je ook ruimtes weg. en Daar hebben ze gebruik van gemaakt. Van 0-3 wel geflateerd. Maar oké, okay, uh, die zeven wedstrijden hebben we een goede reeks neergezet. Um, het was Hosanna uh, uh, van de buitenwereld ook. Uh, uh, het kon niet op. Ja, je weet dat je een keer tegen Nederland aan kon, uh, kan lopen. Ik vind het alleen vervelend dat het een thuiswedstrijd is. Uh, mensen komen met verwachtingen en, en de hoop is je wat te bieden. Dat is vandaag helaas niet gelukt. Maar ook verliezen hoort erbij. We staan er nog prima voor. Dus wat dat betreft uh, gaan we gewoon weer keihard werken. En uh, op naar de volgende wedstrijd. Radio 1. Het NOS-journaal. En wij gaan om één minuut over alle vier op naar de hoofdpunten met Mark Visser. De onderhandelingen tussen het kabinet en het CDA over de woningmarkt verlopen moeizaam. Dat melden verschillende bronnen aan de NOS. Het CDA wil onder meer een aanpassing van het plan om de huren te verhogen. En soepele regels voor het aflossen van hypotheken.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 Afgelopen vrijdag was er bij hetzelfde checkpoint ook al een aanslag. En daarbij raakte een Malinese militair licht gewond. En in Helmond is een automobilist door de politie aangehouden... omdat hij dronken achter het stuur zat te slapen voor een stoplicht. Tijdens het afnemen van een ademtest viel hij opnieuw in slaap. Toen de man weer wakker was, is een rijbewijs ingenomen... en is er procesverbaal opgemaakt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Twee minuten over half vier. Het ABN Amro World Tennis toernooi, toernooi staat op het punt van beginnen in Rotterdam. Jesse Hoedag is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi te bereiken daar. Hij ging in de laatste kwalificatieronde onderuit tegen de Italiaan Matteo Viola. En met die uitschakeling blijft het aantal Nederlanders definitief op drie staan: Robin Haasen, Igor Sijsling en Timo de Bak. We hoorden net iedereen wust winnend, maar bij de wedstrijden bij de Mannen... vanochtend geen Nederlanders op het podium, de 1500 meter. Die afstand die verrassend gewonnen werd door de Rus Joeskov. Koen Verwij was nog de beste Nederlander met de vierde plaats. En dan had hij met een betere finish misschien nog wel op het podium kunnen eindigen, Koen. Ja, de laatste 200 meter uh, liep niet zo heel erg goed. Viel voorover en uh, ik voerde mijn ritme op. Ja, en dan begon ik gewoon minder goed te schaatsen. En, uh, dan ben je met z'n tweetjes aan het vechten naast elkaar en uh, ja, ik was te veel aan het, uh, het rozen en uh, iets graag naar de finish aan, uh, naartoe willen. En, uh, ja, dat uh, resulteerde in net, in, uh, net, niet podium, net geen podiumplaats. Op 200 is dat, maar ik denk wel dat jij kijkt naar volgende week, uh, WK en Hama waar je naartoe gaat. En dan sta je toch wel goed voor. Ja, kijk, 1500 meter is nog geen 5 en 10 kilometer natuurlijk. Maar uh, ja, met 500 meter loopt dat wel goed. 1500 meter lopen goed en uh, ik heb een stroeve uh, voorbereiding gehad met, uh, met die val naar het Enkelround uh, in mijn Enkel gehakt. Dus ik ben er een paar weken geweest en moet niks kunnen doen. Nou, ik ben al lang blij dat ik zo voor sta zoals nu en weer gewoon, uh, gewoon weer, uh, niveau laat zien en uh, mijn oude niveau laat zien op de 1500. Ik heb aan dingen gewerkt dat ik, uh, dat ik wat uh, op hogere snelheid, wat uh, makkelijker begin te schaatsen. En dat, uh, dat voelde ik nu al en dat zag ik in mijn race terug. Dus ik ben al uh, blij hoe het nu gaat. En, uh, op ogen naar weken afstanden en naar de volgende World Cups uh, voelt het al goed. En, uh, ik hoop dat het volgende week uh, op de lange afstanden ook uh, goed gaat zoals nu. Ben je daar nog bang voor trouwens dat dat niet zo is? Omdat jij natuurlijk niet veel competitie hebt gehad op die lange afstanden. Nou ja, eigenlijk helemaal niet. Wou ik niet zeggen, maar ja, zo is het wel hè? Nou, ik heb aan het begin van het seizoen 5 uh, kilometer gereden en uh, uh, die was gewoon uh, echt slecht. En, uh, voor de rest heb ik me alleen maar op de 1500 meter gefocust. <coughs> Klein beetje daarnaast nog getraind op de lange afstanden, maar uh, ja, dat moet je ook onderhouden voor de 1500. En, uh, ik had eigenlijk uh, willen gassen, een uh, beetje willen trainen op de 5 en uh, de 10 kilometer uh, na het NK Sprint. Alleen dat is helaas niet gelukt vanwege, uh, vanwege mijn blessure. Dat betekent dat je behoorlijk pijn in je buik nog hebt van die lange afstanden. Dat het ook zomaar volgende week kan tegenvallen dan? Nou ja, kijk, ik heb, ik heb nog weinig in vijf kilometer gereden. Dus ik weet gewoon niet simpelweg niet hoe ik ervoor sta. Kijk, we gaan er natuurlijk gewoon volle bak in knallen. En we gaan niet op een vlak scheen proberen te rijden. We moeten gewoon zo hard mogelijk in en juist van mijn snelheid gebruik maken. En zien hoe ver we komen. Koen Verwijf vertelde het aan Bert Malenink. Ajax tegen een rode Van de boer is een rustige man... dus zal rustig zijn geweest in de kleedkamer van Ajax, Bas. Ja, dat is hij ook, maar uh, zal vroeg of laat wel iets moeten doen als het zo blijft... want het is in het begin van de tweede helft nog altijd 1-0 voor Roda. Er is niet gewisseld aan beide kanten niet trouwens. Het staat al een beetje te filosoferen wat dan de opties zouden zijn. Die zijn er overigens genoeg, want Siegdalson op de bank... die natuurlijk naast zijn blessure weer terug is... en bij een aanval invalbeurten al uh, goed heeft laten zien dat hij echt wel weer terug is. Boerrichter, Lukoki, er zit in aanvallend opzicht wel het een en ander... Want uh, als het lang 0-1 blijft, en ik denk dat dat nog een kwartiertje het geval zal zijn, als het zo blijft, dat er echt gewisseld gaat worden. Ingo voor Roda aan de linkerkant van het veld. Tamata met de bal boven het hoofd halverwege zijn eigen helft. Suchwin biedt zich aan, maar wordt overgeslagen. De bal gaat ver in de richting van Lebedinsky. Die staat 2-3 meter over de middellijn. Die wil met een hakje de bal meegeven aan Ramzi. Al de wereld krijgt de bal van zijn voeten. Die trapt om de andere kant op. Danilo wint sterk een duel van Sim de Jong. Kan met grote pass in de richting de middenlijn lopen. En dan de bal aan Donald geven. Donald Hupperts, geen buitenspel. rechterkant van het veld komt weer zo'n koud eraan. Voor het doel Lebedinski, Ook Ramsey komt weer. De bal gaat naar Ramsey. Die moet schieten met rechts. En schiet de bal een paar meter naast. Weer een beste kans voor Roda. Omdat duw dat daar op het middenveld iemand de bal verliest. In dit geval dus een linie verder met de Jong. Ogenblikkelijk veel ruimte ligt. En Roda wel bereid is om dan met twee, drie, vier mensen... meteen volle bak in de vooruit te schieten. En als je dan komt massaal, dan kun je de tegenstander verrassen dit levert dat geen goal op, maar vlak voorrust via Ramsey dus wel. Aan de andere kant nu de Jong geeft de bal aan Fischer. Fischer geeft de bal aan Eriksen. 20 meter van het doel en die schiet hem bijna in de kruising. De bal schiet voor het doel langs van Filip Korto, maar echt niet veel. En uh, dat was een aardige kans voor Ajax. Dat de scheidsdat de heeft nu... De doelman van Roda op het hart gedrukt dat het wel allemaal wat sneller mag. En wijst nu ook op zijn horloge na ruim 48 minuten dat hij het tijdrekken van de Poolse keeper in de gaten gaat houden. Goed, 0-1 nog altijd in de arena bij Ajax Roda omdat Ramzi de enige was die scoorde. Feyenoord met voorsprong uit de kleedkamer gekomen. Is er een wijzigingen doorgevoerd en niet bij de ploegen Feyenoord en zit. Nee, allemaal dezelfde mensen als voorrust. Ook de scheidsrechter is dezelfde, Bas Nijhuis. En goed nieuws, niet alleen de 1-0-voorsprong van Feyenoord... maar meer goed nieuws voor de Rotterdammers. Giovanni van Bronckhorst en Jean-Paul van Gastel hebben verlengd. Uh, zijn nog langer te bewonderen in de Kuip als assistenten van Ronald Koeman. En het uh, uh, contract van Nelom, daar was een uh, optie op, daar, die is uh, gelicht. En Nelom blijft ook langer in de Kuip tot 2015. Uh, Feyenoord heeft balbezit met uh, de maker van het doelpunt, uh, Boetius. Die gaat lopen met de bal, die mag heel ver komen. En wat dat betreft, ik snap AZ niet goed, er staat uh, een beetje apathisch af en toe te kijken. Nou, nu wordt er dan eindelijk ingegrepen, uh, terwijl uh, Boetius een, een half veld overgestoken is, is het Gorten die de bal in de voeten van Eltido uh, speelt. Eltido uh, waarschijnlijk een beetje last van een jetlag. Niet gezien in de eerste helft. Berens probeert er langs te gaan bij. Maar het is Indy, lukt niet. En dan via diezelfde Berens gaat de bal over de zijlijn. Nee, dit uh, AZ is niet het AZ. Zoals we dat de afgelopen jaren hebben gezien. Het speelt een beetje angstig. De eerste 10, 15 minuten ging het goed. Bleken ze uh, onbevangen de wedstrijd aan te gaan. Maar daarna is het toch een stuk uh, minder geworden. En de, de voorsprong voor Feyenoord is terecht. Pellen, goede bal in de diepte richting Verhoek. Maar die is net niet snel genoeg om bij de bal te komen. En dus kan Esteban de bal oppakken en loopt hem bijna over de achterlijn. Pelle zegt tegen de grensrechter, heb je dat gezien? Ja, heeft de, dat heeft de grensrechter, dat hij de bal nog net voor de lijn haalde. En dus mag AZ in de aanval gaan. Maar het gaat op zijn 11 en het gaat heel langzaam. Overtoon wordt aangespeeld, speelt de bal meteen weer terug op Viergever. Viergever gaat dan wel wat meters maken, maar houdt dan weer in, Speelt hem op Gorter, Gorter breed naar Rijnen. En zo gaat het heel langzaam naar voren voor AZ. En vindt Feyenoord het allemaal best. Want Feyenoord leidt naar dat mooie doelpunt van Jean-Paul Boetjes in de eerste helft Met 1-0 tegen AZ. De verrassing zit in de Amsterdam Arena. Ajax-Roda. Bas lucht. Want 0-1 na 51 minuten. Sigtosson en Lukoki de duckout uitgestuurd bij Ajax. Die formeel natuurlijk geen duckout meer is. Maar toch, u begrijpt wat ik bedoel. Het bal bezit nog altijd voor de Amsterdammers. Vooral de helft van Roda. Dat verandert niet. Korte combinaties met Denen. Waar Eriksen en Pals elkaar de bal toespelen. En Kuenke aan wordt gespeeld. Die de bal aan de rechterkant kwijt kan Van Rijn. Klein tikje. Weer terug. Breed. Roda zakt weer in. Roda loopt weer terug. Ajax weet dat er weinig ruimte is. Ajax heeft nog altijd geen manier gevonden om het tempo in de wedstrijd dusdanig te verhogen. Dat je er wat makkelijker doorheen snijdt. Ik denk als je daar niet in slaagt dat je... Even jezelf iets meer ruimte moet verschaffen. En niet met te veel mensen. in de buurt van al die Roda-verdedigers wil staan. Dan wordt het alleen maar moeilijker van Eriksen. nu is er wat ruimte. Fische Kuenka moet schieten, maar durft niet. En dan kan Danilo de bal wegtrappen. Hij wil met een soort sleepbeweging. om zijn tegenstander heen. Hij is, en dat is, klinkt misschien wat onaardig in de eerste wedstrijd. geen Messi. Dat hebben we gezien. Dat is ook geen schande trouwens. Hij is, en dat moet je er wel bij zeggen. natuurlijk als gevolg van een zware knieblessure. ook heel lang niet aan voetballen toegekomen. Dat zie je ook. Want hij miste nog wel wat ritme. Dat hij kan voetballen hebben we uiteraard ook gezien. En Ajax gaat daar ongetwijfeld een heleboel plezier aan beleven. Maar vandaag vermoed ik dat dat nog een beetje te vroeg is. Dat uh, moet allemaal nog wat groeien. Huberts weg voor Roda aan de rechterkant van het veld. Nou ja, weg gaat in ieder geval langs Palsen. Kap naar binnen. Lopers gevonden. Ramsey weer mee. Ramsey krijgt de bal op zijn hak. Wel het paasje van Huberts Dan is er aan de rechterkant ongelooflijk veel ruimte voor Donald. Dan gaat de bal nu naartoe. Dan kan er een voorzet komen van Donald. Ramsey wilde wel weer naartoe. Maar de bal wordt weggewerkt door Moisander. En gaat dan over de zijlijn. Waardoor Roda een ingooi mag nemen halverwege de Amsterdamse helft. En er eigenlijk een soort atypisch beeld ontstaat nu. Dat voor het eerst veel mensen van Roda gedurende wat langere tijd op de Amsterdamse helft staan. Dat levert een uh, trap op van Biemans richting het strafgroepgebied. Onder de mond dan zal er nu wel iemand te vinden zijn. Nou, dat klopt. En die heet Vermeer. En die speelt bij Ajax. En die heeft de bal gevangen. Zodat Ajax weer naar voren mag na 53 minuten. Nog altijd 0-1 in de arena. Van het dak uh, dicht naar het uh, mooie open Kuip. Feyenoord AZ met het mannenvoetbal, Eddie. Ja, ik zit met een petje op hoor, in de zon. Want uh, kijk hier op de, de hoofdtribune tegen de zon in. Maar met uh, veel genoeg. De balbezit voor Klaassi, voor Feyenoord. Uh, Feyenoord leidt met 1-0, Boetius met dat doelpunt. Dat kan hij vaak genoeg zeggen. Dat was een hele mooie van die jongeling. Bas Stigler. Het is niet waar! Deli Blind heeft een goal gemaakt. Het is 1-1 bij Ajax Roda. En uh, ja, hij liet toch al een flinke kans liggen. En hij scoorde nooit in zijn 75 ste wedstrijd in zijn carrière. Zijn 58 ste wedstrijd voor Ajax. Zijn eerste officiële goal. Iedereen knippert nog maar eens met zijn ogen. Hij kan er zelf om lachen en zegt het is nog niet waar. Maar het lijkt toch echt het geval te zijn dat Deli Blind zojuist een doelpunt heeft gemaakt. En daarmee Ajax op gelijke hoogte heeft geschoten. De voorbereidende actie komt eigenlijk van Cuenca. Die aardig dribbelt. Het strafschopgebied eigenlijk min of meer doordribbelt totdat het eigenlijk echt te druk wordt. Dan gaat de bal al dan niet bedoeld in de breedte waar Deli Blind aankomt lopen. En die kan hem uit niet eens zo'n hele makkelijke hoek trouwens binnenschieten langs. Kurto 1-1 in de Amsterdam Arena en Ajax lijkt meteen meer te willen. Sterker nog wil meer, want Siem de Jong dreigt te schieten... maar wordt dan uiteindelijk vrij makkelijk van de bal gezet zodat Roda overneemt. Goed, 10 minuten gespeeld in de tweede helft. 1-1, de nieuwe tussenstand bij Ajax. En we gaan van de Arena weer, waar het dak overigens open is, tot ja, terug naar de, de Kuip. Ja. En, en in de Kuip, dak ook open. Het zou knap zijn als ze dat dichtkrijgen. Uh, een Tegenvalletje die tussenstand bij Ajax voor de fans hier. Want die gingen helemaal uit hun dak toen ze hoorden dat Roda met 1-0 voor stond. Omdat Feyenoord richting de uh, tweede plaats leek te gaan. Nu een gele kaart voor een uh, speler van AZ. Is het... Uh... Of is het Goedmoensson? Nee, het is Goedmoensson die de gele kaart krijgt na een overtreding. En dus een vrije trap voor Feyenoord. Dat leidt met 1-0. Uh, Feyenoord, dat is uh, heel aardig voetbal. Niet super hoor. Maar ja, heeft uh, AZ uh, toch wel in de tas. Kort genomen de vrije trap. Jan Maat speelt de bal naar Verhoek. Verhoek draait en schiet de bal langs het doel van uh, keeper Esteban. En dat betekent maar één ding. Dat Feyenoord toch weer verder is gegaan. Maar het uh, gebleven is in de eerste helft. Dat is uh, druk zetten richting het doel van Esteban. En AZ kan... Kan er uh, maar met uh, mate uitkomen. Net was het eventjes toen er balverlies was van Feyenoord. Dan was het Berends die uh, de mogelijkheid had om heel vrij een mooie voorzet te geven. Maar die mooie voorzet kwam er niet. was veel te hard en bereikte helemaal niemand. Nu heeft Feyenoord weer de bal via Vilena overgenomen. Gaat naar Verhoek. Verhoek naar Immers. Nee, niet naar Immers, want er zit uh, uh, Gort ertussen. tussen. En dan kan uh, Maher overnemen. Maher moet uh, eens wat laten zien, maar heeft te weinig laten zien. Nu wel een overtreding. Uh, en uh, oh, dat maakt uh, onze grote vriend Altidore zich heel boos. Uh, omdat er een overtreding werd gemaakt, maar er wordt niet gefloten. En uh, Matthijsen mag dus doorgaan en Feyenoord mag doorgaan. Gaat de bal de diepte in, richting Boetius. Maar die kan er niet bij, neemt uh, Berends over. Het publiek uh, staat eigenlijk uh, vreemd te kijken. Omdat Altidore zich heel boos maakte... Op uh, uh, Joris Matthijsen. En er uh, niets werd gedaan door de scheidsrechter. Het spel gaat gewoon verder. Nu ook weer even door aan de bal. Uh, geen oerwoud geluiden. Alhoewel als je naar de sponsor kijkt van Feyenoord. Zou dat in dit geval eventueel mogen. Uh, gaat de, de Blijdorp is uh, de sponsor op het shirt. Uh, maar nee dat uh, gebeurt gelukkig niet. Het publiek gaat achter Feyenoord staan. En blijft achter Feyenoord staan. En dat kan ik me voorstellen. Want Feyenoord staat met 1-0 voor tegen AZ. Yeah. raak een beetje jouw leeftijd. Uh, en ja. one of these nights. Alla, Ajax en Roda J.C. Je kwam eigenlijk op dat dichte dak, Bas. Omdat het soms een beetje zaalvoetbal uh, lijkt voor Ajax. Hè? Ja, dat gaat wel wat sneller over het algemeen. <laughs> dus die vergelijking gaat vrij snel mank. Uh, de enige die zeker weet dat het dak open is... is de doelman van Roda. Want uh, daar in zijn strafprobleem valt er nog wel eens wat van, dat, van de sneeuw... Zeg maar op de rand ligt naar beneden. Dus die krijgt af en toe een sneeuwdouche te verwerken. Dat had Vermeer in de eerste helft natuurlijk ook. Maar die had de mazzel dat hij, omdat Roda alleen maar op de eigen helft stond... zo ver buiten zijn eigen strafgebied kon staan... dat hij er eigenlijk geen last van had, maar Couto wel. 1-1, uur gespeeld, Ajax-Wil uh, met Deli Blind voorop. De man dus van de gelijkmakers, zijn eerste goal in het betaalde voetbal. Dat is hem van harte gegund, terwijl de Siegtersom gaat komen na een uur. Die meldt zich langs de zijlijn. En hoewel het zal betekenen dat je het een en ander moet gaan schuiven... vermoed ik toch dat Cuenca de man is die dan het speelveld gaat verlaten. Maar dat zullen we zo aanstond zien. Blind heeft de bal terug van de middenlijn zoekt naar beweging voorin. De Jong beweegt wel, maar krijgt de bal niet omdat hij niet speelbaar is. En dan moet het eigenlijk ogenblikkelijk terug naar Palsen. Die zich zoals altijd eigenlijk weer tussen zijn twee centrale verdedigers laat inzakken om daar dan... De eerste man in de opbouw te zijn zoals Kali. Dat doet bij Utrecht zoals dat eigenlijk wel bij steeds meer clubs het geval is. Mooisander gaat eens aan de wandel. Kan de bal in de breedte kwijt bij de Jong. 20 meter van het doel. Kroenke aangespeeld. Krijgt een klein tikje mee van Tamata. Die hem wel schaduwt. Als hij tenminste niet te ver naar het midden loopt. Daar hebben beide buitenspelers van Ajax nog wel een handje van. Want ook Fischer doet dat. Dat betekent dat de ruimtes nog kleiner worden. Nu staat Fischer recht voor het doel. En krijgt hij de bal op 30 meter en schiet hij. Dan gaat dat schot een meter naast het doel van Kurto. Daar komt de wissel aan. Het is een dubbele wissel zelfs. Want ook Lukoki heeft te elfde uren maar besloten zijn trainingspak uit te trekken. De eerste die eraf gaat is Christian Palsen. Dat betekent... Uh... Dat die bekend is in de tweede is inderdaad Isaac Kuenka. Ja, dat heb ik gezegd. Dat mag je ook niet verwachten van iemand die zo lang niet gevoetbald heeft. Dat hij dat nu 90 minuten foutloos doet. Ajax gaat daar echt lol van beleven. Maar het is nu nog wat te vroeg om dat al meteen te doen. Kuenka en Palsen naar de kant. Sigtafson en Lukoki in het elftal. Dat betekent normaal gesproken dat de jong weer middenvelder wordt. Dat is inderdaad het geval. En Lukoki dus de nieuwe rechtsbuiten. Goed, uh, half uurtje nog. Klein half uurtje nog moet ik zeggen. Nog altijd gelijk in de Amsterdam Arena. Zij die scoorden, heten Ramzi en Blind. Het is 1-1. Ja, is AZ nog bij macht om iets terug te doen tegen Feyenoord en die... Nou, niet op uh, voetballend gebied. Uh, men probeert het, want de vlam uh, gaat regelmatig uh, in de pan. We hebben al uh, een uh, aardig opstootje gezien tussen Josie Eltidor en Joris Matthijssen. Allebei de heren geel, Immers geel, uh, Berens geel. Het wordt uh, allemaal wat harder en onvriendelijker. Uh, we hebben ook een wissel gezien, zojuist bij Feyenoord. Bij een 1-0 voorsprong voor Feyenoord is Wesley Verhoek eraf gegaan. En Ruben Schaken uh, mag uh, de rest van de wedstrijd, uh, als het goed is, in zijn plaats uh, komen. Uh, immers uh, Probeert de bal naar buiten. te spelen lukt ook. Jammaat goed gedaan naar Pelle. Pelle draait en staat in strafschopgebied Krijgt een duw van Rijnen. Maar mag verder gaan. Gaat de bal richting Boetius. Maar die bal wordt weggekopt. Overigens nog een hele grote kans gezien voor Immers. Nadat uh, Dirk Marcellus. voor de zoveelste keer in de fout ging. Die heeft werkelijk alle hoeken van het veld. waar Het gedeelte waar hij op staat. Al gezien van Boetius. En is helemaal de klus kwijt. is uh, echt rijp voor een wissel. Voordat het uh, nog erger wordt voor AZ. Balbezit voor Feyenoord. Matthijssen naar de Vrij. De twee centrale verdedigers. Bal gaat de diepte in richting Immers en Pelle. Pelle met de borst voor Immers. Immers schiet. Nee op de paal. Ik wacht even omdat het niet leek dat de bal erin ging. Maar de bal gaat tegen de paal. En dan gaat de bal over de achterlijn. Via Pelle is het een doeltrap. Maar weer was Feyenoord heel dichtbij. Een grotere voorsprong tegen AZ. Nu is het Immers die de paal raakt. En AZ moet echt iets terug gaan doen. Anders wordt het helemaal niets voor de Alkmaaters vanmiddag in de Kuip. Feyenoord leidt nog altijd met 1-0. En Ajax leidt nog altijd niet. Staat 1-1 tegen Roda. Bas. Even wat statistieken. Balbezit voor Ajax is 66 procent. Het aantal doelpogingen. Dan geldt een schot van 40 meter. Dat je bij de cornervlag aflevert natuurlijk ook mee. Maar toch 16-2. Maar de stand op het scorebord is 1-1. Terwijl Biemans zijn bal wegkopt uit zijn eigen strafgebied. Die komt op de borst van Schöne. Die wil hem verleggen naar Eriksen. Daar zit Tamata tussen. En via een kopbal van Ramsey krijgt Roda weer wat lucht. Hupperts probeert de bal weer terug te brengen bij Ramsey aan de linkerkant van het veld. Die moet de long uit zijn lijf lopen om de bal binnen te houden. Nou, dat lukt. Maar dan is hij hem onherroepelijk kwijt. Omdat hij hem wel in het veld houdt. Maar daar zelf niet bij komt. Na de wissels van Ajax, Palsen en Coenca naar de kant. En Sichthoff zonder Lucokie erin. Heeft ook Roda gewisseld. Daar is Lebedinski naar de kant gegaan. En is Christian Nemeth in het elftal gekomen. De Hongaar die de laatste weken er ook niet al te veel speeltijd mee krijgt. Ook pas één goal gemaakt heeft voor Roda. Dat valt ook allemaal niet mee. Roda speelt de bal achterin rond. Danilo krijgt hem van Wilaert. Ajax staat met veel mensen op de helft van de tegenstander. Maar we gaan gauw naar de Kuip. Wat gebeurt daar? De gelijkmaker voor AZ, Roy Berens met mazzel. Want de bal gaat via Joris Matthijssen achter Erwin Mulder. Een van de spaarzame uitbraken in de tweede helft voor AZ. Betekent meteen de gelijkmaker. Het is uh, met een beetje mazzel het linkerbeen, het chocoladebeen van Berens. Hij schiet de bal. Het is overigens Martins Indy die de bal uh, onderweg aanraakt. Waardoor de bal achter Mulder komt. Matig uitverdedigd door Feyenoord met Filena. En dan Berens die met links inschiet en via een tegen stander rolt de bal achter de kansloze graaiende Erwin Mulder. En zo is deze wedstrijd weer helemaal open. Staat het 1-1. En ben ik heel benieuwd hoe het hier verder gaat. Maar dat geldt ook. Die 1-1 stand in de arena bij Bas Ticheler. Ja, Ajax valt aan via de rechterkant. Waar uh, Sime de Jong even iemand heeft gezien. Maar die liep daar net weg, Hockey, En zo uh, kan Roda uitverdedigen 1-1 inderdaad ook hier de stand. Na 65 minuten. Waar Roda weer uh, rustig terugzakt op de eigen helft. Maar hoopt dat er nog zo'n moment komt. Nog zo'n counter. Die dus in de eerste helft succesvol door Ramzi werd afgerond En Ajax doet eigenlijk ook hetzelfde als in de eerste helft. Namelijk met zoveel mogelijk mensen bezit nemen van de helft van Roda. In de hoop dat die bal daar vroeg of laat een keer goed valt. Zoals nu misschien Eriksen dribbelt. Die struikelt gewoon over zijn eigen benen. Maar krijgt de bal toch nog voor. Sigtorsson draait maar schiet niet. Van Rijn draait niet maar schiet wel. Dat lijkt me beter overigens. Maar dat schot dat smoort dan in de drukte. En dan kan Roda via Danilo uitverdedigen. Die neemt wat risico. Raakt denk ik een tegenstander. Als de aanval van Roda doorgaat. Fluit de scheidsrechter toch nog. Want uh, Alderwereld was eigenlijk eerder bij de bal. En Danilo steekt zijn benen uit. Raakt denk ik niet de bal. Maar wel de benen van zijn tegenstander en dat Gezebujuk daar een vrij schop voor toe gaat kennen aan Ajax. Lijkt mij terecht. De schade aan Alderwereld valt mee. Dat is voor Ajax goed nieuws. Ook met het oog op Europees voetbal. Want de enige overgebleven club in Europa van Nederland mag komende donderdag voetballen tegen Stjaua Bukarest. En de week daarop uit in Roemenië. Het is maar dat u het weet. Wellicht zijn er nog kaarsjes te koop. Voor die uiterstrijd sowieso, denk ik. Maar dat is misschien wel wat lastiger. op voor Ajax gaat komen via Eriksen. En heel Roda staat nu, behalve de tweemansmuur. in het eigen strafschopgebied. Waar Ajax dan voor de verandering ook maar zijn man of 6-7 naartoe gestuurd heeft. Zes, zeiden het er. En Eriksen dus achter de bal. Om het in één keer te proberen lijkt me onbegonnen werk. Hoewel de rechterkant van het doel van Koertal ligt wel totaal open. Maar dan moet je wel heel hard schieten. Het uh, wordt een bal in het strafschopgebied. Die. In de drukte niet veel verder komt en meteen gaat Roda dat kan uitverdedigen. Wij kijken of er een counter kan komen. Hupperts weggestuurd, goeie paas van Nemet. die nu zelf positie kiest. Hupperts vanaf de linkerkant nadat de strafomlijnt van Ajax ...legt de bal terug naar Nemet. Die wil schieten maar heeft veel te veel tijd nodig en heeft ook geen idee wat er om zich heen gebeurt en raakt dan de bal weer kwijt. Dan wil Ajax op zijn beurt counter omdat Roda voor de gelegenheid een keer een man op vijf zes de helft van Ajax opgestuurd had, maar daar wordt de bal door Tamata weer over de zijlijn en gelopen en dat geeft dan Ajax of pardon Roda net genoeg tijd. Om de boel weer op orde te krijgen daar achterin. Ajax via de ingooi wel weer aan de bal. Via Schöne. 67 minuten ruim op de klok. Nog hadden de 1-1 stand. Schöne die halverwege de helft van Roda uitkomt. Nu een steekballetje het straftopbied in laat ploffen. Maar daar reageert van Ajax helemaal niemand op. Sterker nog, daar staat iedereen met zijn handen omhoog. Zich af te vragen wat Schöne daar nou eigenlijk mee bedoelde. Um, ja, 1-1. Het wordt nog een hectische slotfase vermoed ik. De man met wie ik het meest medelijden heb voorlopig is Davy de Beulen van Roda. Want die loopt volgens mij vanaf de 20 e minuut al warm. En dat doet hij nog steeds. Ja, gaan wij ook met die 1-1 stand even naar Feyenoord tegen AZ. Heeft AZ uh, nieuwe energie gekregen van die gelijkmaker, Andy? Nou, in tegendeel, een rode kaart uh, wordt er gegeven uh, door Bas Nijhuis. Ik zit te wachten. Ja, Gert-Jan van Beek lacht als een boer die kiespijn heeft aan de zijkant. Er wordt gezwaaid door het publiek. En ik denk dat viergever er eraf moet. Het is... Uh, een uh, overtreding. Ja, het, het zag er allemaal niet zo heel ernstig uit. Ik ben heel benieuwd. Ik zit eigenlijk te wachten op het grote scherm met heel veel mensen om me heen. Uh, wat er precies gebeurd is. Immers is in ieder geval het slachtoffer. En is het uh, Rijnen die er? Dan afgaat. Nee, Viergever zie ik nu richting uh, de gaan En dat betekent dat AZ met tien man verder moet uh, bij een 1-1 stand. We zitten in de 67 e minuut. Er wordt uh, heftig gezwaaid hier aan mijn kant door het publiek richting uh, Nick Viergever die dus een directe rode kaart kreeg van uh, scheidsrechter Bas Nijhuis. En nog altijd heb ik niet in de herhaling kunnen zien hoe ernstig die overtreding was op uh, Lex Immers. Maar de trieste afgang is daar voor de centrale verdediger van AZ en nu zal er iets moeten gebeuren. Ik zie dat uh, Wijnaldum zich aan het warmlopen is. De andere Wijnaldum, Giuliano, om uh, eventueel in te vallen als verdediger. Want dan uh, moet er iets uh, veranderd worden. Immers wordt uh, opgelapt. En uh, dan zal met 32 Giuliano Wijnaldum inderdaad zo dadelijk in het uh, veld gaan komen. Nou, Immers uh, duurt erg lang. Er afgaat Roy Berens, Wijnaldem erop. 10 man van AZ moeten de rest van de wedstrijd doen tegen de 11 van Feyenoord bij een 1-1 stand. In de Jubilä League is Volendam op 3-1 gekomen tegen Telstar. Derde Volendamse doelpunt wederom gemaakt door Robert Muren. Amsterdam Arena Eindhoven aan de radio in Rotterdam. En in Amsterdam staat het namelijk 1-1. Ja, dat is ook zo. Uh, na 69 minuten, ik zit even te kijken naar een herhaling op mijn monitor van... Um, een ongelukje noem ik het dan maar even tussen de heren Nemeth en Schöne. Die allebei naar een bal toe willen waarbij de Hongaar de spits van Roda, geblesseerd achterblijft. Ik heb eerlijk gezegd niet de indruk dat Schöne daar nou zoveel verkeerd doet. Maar de blessure van Nemeth lijkt er niet minder om. Er is verzorging voor in het veld. Ik wilde aanvankelijk nog beginnen met het edele tijdrekken is begonnen. Maar dat zou een verkeerde opmerking zijn geweest. Zeker omdat Geusebujuk nu aangeeft dat er een brancard het veld in moet. En dan denk ik dat Nemeth, die dus eigenlijk net in het veld staat, zich lelijk heeft verstapt. Zijn knie heeft verdraaid, of iets wat daarop lijkt. En dus geblesseerd op het veld. Dus De brancard komt, hij krijgt nog een klopje mee van zijn ploeggenoot Guus Huppert. Dat is meestal al een teken dat het echt niet goed gaat. En ik vrees dat hij er weer af moet, zo kort als hij er pas in staat. 70 minuten, 1-1 in Amsterdam. Ja, de Nederlandse hockeyvrouwen hebben in Kaapstad een toernooi gewonnen. In de finale van het oefentoernooitje was Oranje met 24 sterk voor Gasland Zuid-Afrika. Aanvoerster Maartje Palmer werd uitgeroepen tot topschutter en beste speelster van het toernooi. En uh, We gaan er even eens vertellen dat Judica Henk Groder inmiddels in is, in is geslaagd de finale van het Grand Slam-toernooi van Parijs te bereiken. De Nederlander in de klasse. Uh, nee, er staat hier niet ingeslaagd is. Sorry, ik zie nu staan dat de Nederlander in de klasse verloor in de halve finale van Termeulen. Uh, Batulga uit Mongolië. In de strijd om het brons gaat Goal dus nu Judo. Ik moet het dus goed zeggen. Hij is uitgeschakeld. Er gaat een strijd om het brons tegen Kumashiro. Yusuke Kumashiro uit Japan. Precies. En de Nederlandse ijshockeyers hebben ook hun derde en laatste wedstrijd in het Olympisch kwalificatie verloren. In Duitsland was Italië met 4-1 te sterk. Na iedere nederlagen tegen Duitsland en Oostenrijk had Oranje al geen kans meer... om de winterspelen van 2014 in Sochi te bereiken. We gaan er even uit voor het journaal van 4 uur. En dat betekent weer spannende minuten. Want in de jacht naar de kop zijn Feyenoord en Ajax tot nu toe weinig opgeschoten. In de Rotterdamse Kuip staat het bij Feyenoord AZ 1-1. Maar er zijn wel 11 Rotterdammers tegen 10 mensen uit Alkmaar. Naar de rode kaart voor viergever. Wedges 1-0, Berends 1-1, Ajax-Roda. Staat ook 1-1. Ramsey zorgde voor de 0-1 Rusland. En Blind met zijn eerste goal in betaalde voetbal zorgde voor de 1-1 stand. Kleine 20 minuten op de klok nog. Eerder op de middag won Utrecht, eh, verloor Utrecht thuis met 3-0 van NEC. En om half vijf gaat Twente nog spelen in en tegen Zwolle. Langs de op 1